8 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Onder Nederlandse militairen eerst veel onrust over de komende bezuinigingen van 1 miljard euro op Defensie. Komende vrijdag hakt het kabinet over die bezuinigingen de knoop door, maar veel militairen merken nu al dat er wat aan de hand is, blijkt uit de rondgang van de NOS. Oefeningen zijn er nauwelijks meer, elk dubbeltje wordt omgedraaid en kortlopende contracten worden niet verlengd. Militairen klagen over het weggooien van kennis en ervaring... en over achterstallig onderhoud van gebouwen en voertuigen. Het beeld dat de militairen schetsen klopt, zegt het ministerie van Defensie. In Amerika is de oud-politica Geraldine Ferraro overleden. De Democraten was in 1984 de eerste vrouwelijke vicepresidentskandidaat... naast Walter Mondale. De verkiezingen werden in dat jaar gewonnen door de republikein Ronald Reagan. Toch was Ferraro tevreden, omdat er door haar kandidaatstelling veel aandacht kwam voor vrouwen aan de top. Het duurde tot 2008 voordat er opnieuw een vrouwelijke vicepresidentskandidaat was. Dat was Sarah Palin. Ferraro werkte na haar nederlaag onder meer als advocaat voor vrouwen die waren mishandeld tijdens de Balkanoorlog. Bill Clinton benoemde haar tot ambassadeur bij het Mensenrechtencomité van de VN. Geraldine Ferraro is 75 jaar geworden. De traditionele roeiwedstrijd tussen universiteitsteams van Oxford en Cambridge is dit jaar gewonnen door Oxford. Het was de 157ste keer dat de wedstrijd op de Theems werd gehouden. Door de overwinning liep Oxford iets in op de aardsrivaal. De stand is nu 80-76 in het voordeel van Cambridge. Voor het eerst in jaren deed er geen Nederlander mee. De afgelopen twee jaar roeide Sjoerd Hamburger mee voor Oxford. In 2002 deed Gerrit-Jan Eggenkamp als eerste Nederlander mee aan de wedstrijd, ook voor Oxford. Het weer. In het noorden vannacht ligt de vorst. Morgen vrijwel overal zon. Het wordt 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals goedenavond. Er is heel veel doorgepraat tij tijdens het NMS Journaal... over vooral alles wat er rond Kruif en Ajax gebeurt. Maar daar gaan we niet op verder. Uh, nog heel even een klein stukje Ajax. Uh, dat is namelijk El Handoui. Uh, terecht, Valentijn Driessen. Uh, ik zal iedereen nog even voorstellen. Valentijn Driessen van de Telegraaf. Joop Albeda van uh, volleybal en chef uh, de mission Olympische speler Tonboot. Uh, de vaste gast uh, bij dit forum. Uh, terecht uh, dat de boer uh, Elham de Wier terughaalt? Nou, als hij het zelf heeft gedaan, dan, dan is het in zijn ogen terecht. Maar ik vraag me af of hij het zelf heeft gedaan, want zijn geloofwaardigheid. heeft heeft natuurlijk wel een knauw gekregen hiermee. Deze man die roept gewoon direct na de eerste wedstrijd dat hij weer mag spelen... dat de lucht niet geklaard is. Dus ja, uh, ik, ik vraag me af. Ik denk dat het niet terecht is. Hij had hem beter nu kunnen laten vallen in samenspraak met de directie. Kapitaalvernietiging, hè? Ja, ja dat, dat moet dan maar. Maar misschien haal je er uiteindelijk toch wel meer uit zonder hem dan met hem. Ben je eens, op de Alperda? Nou, ik ben te weinig op de hoogte. Wat mij altijd fascineert, wat is nou geval. precies in die, ja. in, nee, wat is in die kleedkamer gebeurd... waardoor dit zo uh, geëscaleerd is? Gaat dat over een vrije trap en wie in het muurtje staat, is dat het enige. Dat is iets wat je eigenlijk na de wedstrijd moet bespreken. Want in de, in de rust is volgens mij het enige wat je moet doen als coach... winstmaximalisatie. Dat is het enige wat overgaat. En geen trainingsmoment. Dus hoe dat... On, maar dat, dat, dat zijn een moment wat er dan uitgelegd wordt. Daar ligt natuurlijk veel meer onder tussen ja. Frank en El Hamdoui. En ook daar weet ik vanuit mijn coachervaring... dat ligt vaak wat complexer dan... Ik kan de buitenkant horen. Uit je coachervaring en... weet je ook, komen dit soort dingen ooit nog goed? Ik heb hier een heel slecht gevoel bij. Dat dit duurt nog een paar weken en dan wordt het nou, okay. afgelopen. Voor mij is, uh, laten we zeggen, de criteria de vertrouwensrelatie. Ja. En gevoelsmatig zeg ik ook, omdat we te weinig van weten. Maar zo weinig weten we ook niet. Want we zien in de pers steeds uitlatingen van Elham Doui. Dus die kan je even meewegen. Maar die vertrouwensrelatie is naar mijn gevoel... Gewoon helemaal weg. Ja. Hè? Dus het kan nu een soort, dan noemen ze het een verstandshuwelijk. Kom nou, het gaat omdat het hele team, de boer, heeft een 35 jaar contract... moet ook verder en anders werkt dat tegen hem misschien in de toekomst. Ja. Uh, ik wou eigenlijk uh, helemaal ophouden over Ajax... maar ja, dat lukt niet helemaal, want we gaan het hebben over uh, Lex Immers. De clubleiding van Aden Den Haag heeft uh, die, de maximale boete opgelegd... voor zijn verbale wangedrag zondag in het supportershoom bij het Haagse stadion. Immers heeft wel spijt van zijn daden. Ja, tuurlijk. Uh, dat zeg ik. Ik begrijp het allemaal. En uh, uh, dat zeg ik. Nu, nu weet iedereen dat ik het niet zo bedoel. En dat het uh, ja, te maken heeft natuurlijk met, uh, ja, met Ajax en met de geuzennaam. En uh, ja, maar ja, volgende keer als ik iets roep of, of, of iets wil zeggen... dan, uh, dan denk ik wel uh, twee keer na. Geuzennaam. Uh, ja, hij had het over de Joden. En, en daar werd over gezongen. Het, het is inderdaad de bijnaam van uh, alles wat Ajax is. Joop Albeda, je begon er al over. Het was jouw sportmoment ook. Uh, wat vind je van dit gedrag? Ik kan gewoon niet. Ik moet je niet te veel horen, want dit is gewoon te bizar voor woorden dat het gebeurt. Mijn verbazing was, eigenlijk werd eigenlijk nog groter... toen ik hoorde dat er uh, bestuur en trainers daarbij waren. Die zeiden, wij stonden op te grote afstand om iets te doen. En toen schoot ogenblikkelijk Erik Gerets door mijn hoofd... die toch op 60 meter afstand van een supporter ze waren... die het veld opdreigde te komen. Ja. En dan denk ik van, dit gaat deze mensen weer overkomen. Want je bent niet alert genoeg om ogenblikken te zeggen, dit wil ik niet. En dat had, die kans hebben ze wel gehad. Straf voldoende? Nou ja, ik bedoel, er is zoveel publiciteit overgekomen. Dat is, uh, dat, bedoel, ik weet niet of je daarvoor moet straffen. Ik bedoel, dit, is, dit, is, dit is iets, dit doen wij niet. Van het Nou, wat ik wel, uh, ik hoor hem nu eigenlijk voor het eerst, Lex Simers, Hij heeft er schijnbaar van geleerd... Nou, dat vind ik al heel wat. Misschien is dat, is dat het positieve eraan dat het is gebeurd. Want er is zoveel nadruk op gelegd. En ook bij hem. En hij heeft wat Zwarte Pieten uitgedeeld. Na afloop ook. Ook nog richting de Telegraaf. Maar wij hebben het gewoon geconstateerd. En zijn daarmee aan de slag gegaan. Maar iedereen is er mee aan de slag gegaan. Nou, hij zegt nu dat hij er wat van geleerd heeft. Ja. En misschien hebben er wel meer mensen wat van geleerd. En dat ze misschien niet de fout maken waar Joop het over heeft. Dat het hun weer zal overkomen. Misschien is. het is dat het positieve eraan. En het is weer een keertje gezegd, en daarom denk ik wel dat het goed is... van dat er zo op gereageerd is door alles en iedereen. Ja, ja dat was wel uh, opvallend. Nou ja, opvallend. Kijk, eerst wil ik nog even over Immers hebben. Niet over, uh, want het zijn jonge mensen die ook fouten maken. Dat weet ik dan ook wel. Hè? Maar ik herinner me dat hij van de zomer had hij nog geen club. En als zielig hoopje mens probeerde hij in Italië aan de slachten. Ja. Het was een lachertje dan mag hij nu wel even, na zijn overwinning, een beetje bescheidenheid tonen. Dat vind ik eigenlijk, hoor. En dan mag hij dat nog weten. Nou, geleerd... Kijk, Adel geloof ik dat hij er niks van geleerd heeft. Want hij begon meteen met de maximale boete. Ja. Dat is dus een maandsalaris. En ik heb het een beetje uitgerekend. Als hij 250.000 euro verdient, meer, dan zal hij toch niet verdienen, hoop ik... Dan is dat uh, 2000, uh, 10% van het maand. bedrag. Dat is 2000, 2000 euro. euro. Dus dat is helemaal niks. Eigenlijk zeggen ze: er is niks aan de hand. Later zijn ze weer gecorrigeerd. Nu hebben ze een ronde tafelgesprek ja. met de Joodse gemeenschap. Kom nou, ze hebben laten zien hoe ze over denken. En bijvoorbeeld een figuur als Lex Schoenmaker vond het ook allemaal prima. Ja. En ik heb me verbaasd. En daar zeg over dat leren. Ik keek naar voetbal international maandag. En toen was er een sidekick. Ik weet niet hoe die jongen heet. En die vond allemaal niks aan de hand. Dat moest kunnen en weet ik van wat allemaal. En daar zakte mijn broek volkomen vanaf. Ja. Wat had John van der Brom moeten doen? John van der Brom had dat natuurlijk meteen... Kijk, ja. het... ik had het net even over bescheidenheid. En als een coach bescheiden is, dat is allemaal een goede eigenschap... zal hij daar nooit tussen gaan staan. En zal hij er ook niet mee gaan zingen. En ik... op dat moment... Had je een statement kunnen maken? Een heleboel doen dat niet. Ik had het absoluut wel gedaan in dat, uh, op dat moment. Joop op daar knikt? Ja, ik denk dat John daar een... Uh, daar zal hij later wel op terug, over terugdenken. Daar had hij een statement kunnen maken. Ja, dat is een gemiste kans. Maar ook van uh, de Raad van Commissarissen, die waren daar. Ja. De directeur was daar. Die deden ook helemaal niks. Die begonnen zelfs tot vandaag verdedigen ze John van der Brom. Ze vinden het onzin dat hij een wedstrijdsschorsing heeft gekregen. Ze zijn er onder, bijna onder protest mee akkoord gegaan. Die blijken er dus uiteindelijk misschien toch te weinig van geleerd te hebben. Ja. Ajax houdt ongetwijfeld deze geuzenaam. Gaat dit weer voorkomen? Ja, maar iemand mag toch een geuzenaam hebben... en dan hoef je dit ook nog niet te vertellen. Dan hoef je dit toch ook nog niet te roepen en te schreeuwen? Kijk, het is... Ook als je een geuzenaam hebt. Kijk, het is een geuzennaam, maar je moet het niet in een voetbalcontext zien. Met die geuzennaam beledig je een gedeelte van, van de bevolking, oh, ja. de Joodse bevolking... waarvan nog sommige mensen uit de oorlog zijn gekomen... Uh -huh. en iedereen het verhaal van 6 ja. miljoen doden kent natuurlijk. Nou, dat valt op geen enkele manier goed te nee. praten. Nee, er waren ook mensen die gingen het vergelijken met hondenlul. Dat de dierenliefhebbers, die mochten nu ook uh, roepen van... Uh, ja, dat kan niet langer, de wedstrijd moet stilgelegd worden... als er hier aan hondenlul wordt geroepen. Ja, dat zijn totaal misplaatste vergelijkingen. Daar zakt echt je broek vanaf als je dat hoort. Wie is het meest beschadigd, Joopalbenaar, Adel of Lex Immers? Nou, wat uh, Valentijn zegt, Lex heeft op een gegeven moment nu wel een, een, uh, een statement gemaakt. En hij is nog jong, dus hopelijk kan, die kan leren. Dus die kan zijn gedrag in de toekomst veranderen en dan kunnen we gewoon dat afmeten. Um, ik hoop dat Adel er ook iets van leert. Want het is eigenlijk waar we het zo net over hadden bij, bij Ajax. Het gaat hier over de leiding van een vereniging. Ja. En daarin is de coach een hele grote spreekbuis... en een bewaker van de normen en waarden die we daar in zo'n club... en dat is dan toevallig voetbal, bij elkaar verzameld hebben. En die hebben we niet gehoord. Nou, maar goed, in het algemeen... je kan bestuurders als principiële bestuurders... en pragmatische bestuurders... maar die pragmatische bestuurders zijn wel 90, 95 procent. He, dat bleek ook uit de boete... Duidelijk was ja. dat hij niet geschort werd, want heel pragmatisch. Nou, in deze, deze gevallen zal hij een principiële bes, uh, bestuur moeten hebben... en principiële beslissingen. Nou, die mensen veranderen niet meer, dus... Ik denk dat ze niks geleerd hebben. We hebben het uh, daar de afgelopen weken in het Forum wel vaker over gehad. Ook bij hele zware overtredingen of andere dingen die op het veld gebeurden. Zouden clubs vaker moeten optreden tegen ja, hun werknemers. Uh, maar op het moment dat de club optreedt uh, krijg je meteen een tegenstrijderen. Dat ze een goede voetballer uit de selectie halen. Ja. ja en bij ADO heb je natuurlijk ook met de supporters zelf te maken die daar ook stonden die zijn daar echt een machtsfactor. Waar het bestuur echt ja, af en toe peentjes zweet voor wat ze doen... maar ook bang is in sommige gevallen. En dat is, bij Ajax is dat ook het geval, met die harde kern. En ja, die, die verhoudingen die zijn gewoon totaal zoek. En daar, deze mensen die vrezen daarvoor. En daar vrezen ze natuurlijk ook voor op het moment dat ze een beste speler eruit halen. Als PSV het kampioenschap verspeelt omdat ze toyfoon vier wedstrijden schorsen... Dan hebben ze ook een probleem met hun eigen achterban. Ja, maar een ja. toyphone speelt het in mijn... Uh, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, maar ik, geef, ik probeer het me te verplaatsen ja. in de bestuurders. Waarom zij iets wel of iets niet doen. Ja, uh, Twente schor schorste uh, Douglas uh, toen, hij, uh, toen hij een overtreding gemaakt had. Uh, en, en tegen de scheidsrechter aangelopen was. Maar die schorsing gold alleen voor de Nederlandse voetbalcompetitie. Als je als club echt wil optreden, is dat dan voldoende, Joop Albeda? Ja, ik. Probeer toch altijd, ik probeer het probleem altijd een klein beetje aan de andere kant op te lossen. Het ligt, het ligt aan die voorkant en het ligt, het ligt op het moment dat mensen bij je binnenkomen... vertel je dan eigenlijk wel wat je wilt met deze club. Wat zijn nou eigenlijk de, de verplichtingen als je topvoetballer bent? Of een topsporter bent? Of een topcoach bent? Dan heb je ook, ben je ook rolmodel. Dan word je betaald door de samenleving omdat die blijkbaar waarde toekent... aan, act, aan de acties die jij doet... Dan moet je ook weten, ja, daar zit ook een, een downside aan. Ik lever iets in van mijn privacy. Ik gedraag me gewoon op het veld, van andere mensen spiegelen zich aan mij. Dan weer kom ik eventueel bij een aantal uh, echte proforganisaties... waar het dichtgetimmerd is. Waar je soms wel denkt, van, nou, het is wel een beetje media helemaal dichtgetimmerd. Mm -hmm. Dus iets van spontaniteit gaat weg. Maar ik heb liever dat de spontaniteit wat de weg gaat en dat ik dit niet meer zie. Daar besteed jij heel veel aandacht aan, als je met een, een organisatie, een team ik vind, begint? Ik vind een van, nou, soms noemen ze dat kernwaarden, maar de waarden... En dat was laat ik zeggen, een van de, van de clubs die dat vroeger heel sterk hadden. Heren uh, Veen. Zo doen wij dat. Dat was de kracht van Heren Veen. Toen die onderaan stonden, was heel Nederland in rep en roer. Waarom? Omdat er een aantal dingen daar zaten. Dat zou ik eigenlijk ook wel hebben. Die zijn trots op een aantal aspecten die wij als waardevol ervaren. Nou, en Daar heeft Heren Veen heel veel tijd om zijn. Joop Musterman doet het volgens mij nu bij Twente. En ogenblikkelijk gebeurt daar iets in zo'n club, en de mensen daaromheen erkennen dat, herkennen dat, vinden het leuk... en dan komen gezinnen weer naar een stadion. Kijk, het leuke is wat je zegt, is die ethische normen... die heb ik ja. heel erg hoog als coach. Want ik wist dat je daar een concurrentie voordeel met ja. de rest. Ja. Je noemt nu Herenveen, je noemt net Twente... Die ethische normen zijn vrij hoog natuurlijk. Nee, en bij we hadden net Toyfonen uh, praten we over. Nee, dat zegt de techniek... Ik mag hem graag maar brons hoor, Want hij was bij RZ en ik was ook vaak bij RZ. Maar die zegt gewoon een slimmigheidje. Ja. Dus hij keurt het helemaal goed. Terwijl je niet eens mensen hoeft te schorsen... als het de eerste of de tweede keer is. Nee, een goed het is een aanknopingspunt om mensen te veranderen. Ja, overigens, Toyfonen... We hadden het net over Lex Immers die wat geleerd zou hebben. Toyvonen is afgelopen week ja. in een oefenwedstrijdje ja. tegen ja. RKC met rood van het veld gestuurd. Ja, maar goed. De, ja. Uh, en vervolgens lopen Brandsen en Rutte lopen ja. bij de scheidsrechter naar binnen om hem te bewerken. Ja, ja dat moet je dus juist niet doen. Dan ja. moet je ook het goede voorbeeld geven. Ja. En Toyvonen op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Het gaat om een strafschopgevalletje in een wedstrijd om niets. We, waar, waar praten we dan over? Dan moet je Toyvonen op zijn gedrag uh, aanspreken. Nou, dat werd, is in ieder geval niet gedaan. Het was een slimmigheidje. En dat zouden zij ook doen in dat geval. Nou, je ziet meteen een wedstrijd daarna wat er gebeurt. Maar vergis je niet. Hij is voor vier wedstrijden geschorst. Zijn fout. Misschien ook de fout van PSV. Maar het kan ze wel de, het kampioenschap kosten natuurlijk. Ja. Nu we het toch over Noorwen en waarde hebben, zullen we eens naar het wielrennen gaan. Uh, de UCI gaat bij het internationaal sporttribunaal kas in beroep... tegen de vrijspraak van de Spaanse wielrenner Contador. De UCI zegt in beroep te gaan naar een grondige studie van het dossier dat ze ontving van de Spaanse Wielenbond. Uh, enig idee, Joop Albeda, want jij komt uit die wielenwereld nu. Uh, hoe lang gaat dit nog duren? Nou, Het gaat nog wel even duren, maar het zich, uh, ja, het hangt er een beetje vanaf. Neem je die tafeltennissers als, uh, als maatstaf, dan krijg je weer jurisprudentie dat bij tafeltennissen een Duitse vrijgesproken is. Ook op dezelfde hoeveelheid klembuterol. Uh, alleen aan de andere kant, er is daar een zero tolerance bij de UCI op, uh, op kleinbeurtenrol. Dus, dus als het later gaat, staat de UCI met de rug tegen de muur van... nou ja, het maakt allemaal niks uit. Dus ze moeten gewoon het punt wel maken. En ze hebben daar natuurlijk, ja... blijft, blijft gewoon Het wordt een procedurezaak, daar zal het wel weer over uh, oplossen worden. Rijdt hij de tour mee? Ja, dat hangt van deze uitspraak af. <laughs> Niet van de uitspraak, ja. maar ook de snelheid, de snelheid en dat ja. ze doen eigenlijk. Hè. En... Uh, ik vind dat Pat McQuaid, dat is de voorzitter van de UC, eigenlijk de goede weg bewandelt. Laat de kas een scheidsrechter, ja. maar even uitmaken... Ja. of het goed is geweest of niet goed is geweest. Jurisprudentie was er niet, want dat is tafeltennis is iets anders... dan uh, wielrennen, denk ik eigenlijk. He, en ook die tafeltenniser en er is ook een wielrenner geweest... Houts, Houts, ja? uh, Rudy met, van Houts. Rudy van Houts. Ja. Een uh, mountainbiker was er. Maar dat die like. hebben kunnen aantonen dat ze vervuild vlees hebben gegeten. Dat heeft Contador, naar mijn mening, nog helemaal niet gedaan. En Pet McQuaid ziet het heel zuiver, net zoals wij zien... Uh, die Spaanse wielerbond is helemaal bewerkt door politici en uh, dus door de, uh, door de medie, media in Spanje. Maar het mag toch niet zo zijn dat een tafeltennister... Kas zal trouwens overigens wel voor de Tour nog uitspraak doen. Maar het mag toch niet zo zijn dat een tafeltennisser er niet op gepakt wordt? En een wielrenner wel, omdat hij een ander soort sport beoefent. Zo nou, mag de kast toch eigenlijk ook nee, niet denken. Nee, nou, dat ja, hebben ik ze op pleit, dat moment een waardeoordeel aan de sport. Ja, nou ik pleit ook dat ze daar uniforme regels voor, ja, voor ja, hebben. Die zijn er ja. nog niet. Dat was in, in de tijd met hematocrit ook zo. Dan hadden de, was het 50 bij, de, bij het wielrennen, was het 52 bij het skiën. Dus dan ja. krijg je al verschillende waarden en dus verschillende interpretaties. En het blijft dus een eeuwige discussie, omdat ja. je niet kunt uh, uniformeren over alle, alle takken van sport. Ja, doping raakt nooit meer de wereld uit. Hè? En de discussie nee, over doping. Nee, en, nee. en, uh, ja, Perstein Pechst, komt terug als, uh, als uh, schaatster. Uh, terwijl ze mm, ja, in feite nog steeds uh, dezelfde verdenking uh, op zich heeft. En, uh, uh, daar ging het alleen maar om, om verschillen in bloedwaarde... Uh, aan de hand van de paspoort uh, van bloed. Uh, ja, kom je het, hier ooit uit? Nee, dit kan alleen maar, als, er, als je bij wijze van spreken... toch van binnenuit een, een totale nieuwe herwaardering hebt. Ik vergelijk dat maar zo. Wij zijn nu collectief gestopt met roken. En we zijn anders gaan nadenken over als we in een restaurant zijn... willen we gaan roken. En dat doen we met elkaar. Dus het is best mogelijk om met elkaar een soort gedragsverandering te krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die zullen kijken... of kan ik het randje ja. opzoeken? Kan ik, wat, wat ligt er aan de andere kant van de lijn? Ja, en ja, daar hebben we dus regels voor. En, dan heb je, en daar ben ik met Ton eens. Daar heb je uiteindelijk een... Net zo'n soort hoger gerechtshof, zoals we dat ook hebben in de, in de rechtspraak in Nederland. Die uiteindelijk beslist als de partijen het niet met elkaar eens worden. Dan ga je niet boos worden op elkaar. Zeg van nou, dit is zo complex. Laat een hoger orgaan en maar een uitspraak over doen. Wat wel aardig is in het geval van... Van komt door dat het in Spanje nogal wat rumoer heeft opgeleverd. Want je kunt wel roepen: er zit klembuterol in het vlees. Maar daarmee pak je dus plotseling de hele vleesindustrie aan. om te zeggen: Nou, toerist, ga niet naar Spanje. Maar wat je daar binnenkrijgt is niet allemaal even gezond. Dus daar ja, is daar ja, kwamen we meteen reacties van, Ja. ja. Nou ja, je weet ook niet of Contador gelogen heeft. Dus als hij gelogen heeft, heeft hij zijn eigen land uh, redelijk ja. benadeeld. Ja, ja. Ja. Um, laten we ook doping maar uh, helemaal achter gaan. ons gooien. En laten we het over volleybal hebben. De Nederlandse volleybalman Nefobo heeft Edwin Benne aangesteld... als de bondscoach van het Malle team. Ja, ik weet niet waar ik aan begin. Um, ik kan bevestigen inderdaad dat het laatste jaar... Uh, een eerder berg gegaan is dan, dan opwaarts... Uh, dat proberen we natuurlijk te keren. We proberen ons best te doen om, uh, om weer uh, naar voren te komen. En uh, ja, ik ben me daarvan bewust. Maar dat is ook een deel van de mooie uitdaging. Ik heb natuurlijk mijn, mijn manier van werken. Ik heb natuurlijk mijn visie. En ik weet natuurlijk wat de bond wil. Uh, na gesprekken met uh, verschillende mensen binnen de bond. Uh, komen we toch ook tot een bepaald concept. Een bepaald idee van hoe willen we gaan werken de komende jaren. Daar hebben we wel bepaalde voorstellingen bij. Maar dat wil ik niet uh, gaan doen, ook zonder de spelers. Dus ik wil ook zeker met de spelers gaan praten. En kijken wat hun bevindingen waren de laatste, van de laatste jaren. En wat ook hun ambitie is voor de komende jaren. Hoe we dat gaan doen. Ja. Dus hij heeft even tijd nodig. Hij heeft even wat gesprekken nodig. Maar uh, het gaat goed komen. Het gaat goed komen. En hij zegt dat hij weet waar hij aan begint, Joop Alberda. Weet hij dat ook echt? Nou, Edwin is succesvol coach geweest in, in Duitsland bij een aantal uh, damesteams. Dus hij weet ook het proces. Want dat heeft hij zelf hè, vanaf 86 tot 92 heel, of 94, heel intensief meegemaakt. Dus hij kent, hij kent de route die de spelers door moeten maken. En hij kent een gedeelte van de route die hij als trainer al gevolgd heeft. Nou ja, nu zit hij dan met een team op een plek van de wereld... waar hij nog nooit is geweest. Want <lacht> dat is het nieuwe. Uh, en het voordeel van die plek is dat er alleen maar een weg omhoog is. Ja, want het ging niet best de laatste jaren van het tijd met voetbal. Nee, nee, ik wil toch nog even op terugkomen. Ik heb een uitzending gezien van Studio Sport... En... Ik geloof dat de jongen Jannik van Harskamp heet. En die wil niet met deze bondscoach werken. Die wilde zijn eigen bondscoach aanstellen. Dat vond ik echt onbegrijpelijk. Ja. Als, als dit nu Messi was, die het op het allerhoogste niveau zich heeft bewezen. Maar ik ken hem al niet. Dat ligt misschien meer aan mij dan aan hem. Maar volgens mij zijn ze overal vooruitgeschakeld En dan met zulke eisen komen richting de Nefobo en richting de bondscoach. Nou, dat vond ik echt onbegrijpelijk. Ik wil ook graag... Uh... Joopse me mee hierover horen. <laughs> wat is er veranderd bij het volleybal, Joops? Ja. Nou ja, er zijn, er, is, er zijn wat dingen in de maatschappij veranderd. Mensen maken andere keuzes. Er, is, er was geen beroepsperspectief toen wij ermee bezig waren, zeg maar, Arie Zelinger en, en ik. En er is nu beroepsperspectief. Mensen gaan eerder weg. En ze zijn op een andere wijze hebben ze hier commentaar op. Dit, dit commentaar is gewoon, lijkt gewoon nergens op. Want dat betekent dat een speler zegt. En dat vind ik fundamenteel het ergste. Dat zijn omgeving zoveel invloed op hem heeft... dat hij iets niet kan bereiken. Nou, de spelers die het gaan halen... zijn die spelers die zeggen, ik ga het halen. Wie er ook is, hij moet alleen niet in de weg liggen. En daarmee geeft hij eigenlijk zichzelf zo ver bloot... dat hij straks alleen maar uit moet leggen waar hij er wel is. Ja. Ja. <laughs> dus hij heeft zijn eigen probleem nu geschapen. Of ja. hij heeft totaal geen ambitie. En in dat geval hoort, die, hoort hij ook niet in het Nielsteam. Dus dan is het probleem opgelost. Dus dit, dit is helemaal geen probleem deze speler... Uh. Nee, hij heeft, deze speler heeft een probleem. Ja. Um, is het een goede keus, uh, Tonbood? Nou, ik kan het niet beoordelen. Dat kan uh, Joop natuurlijk veel beter beoordelen. Je hebt overal Wat? een oordeel over. Nou, ik ik heb altijd iets over hem gelezen. Uh, nou, ik heb wel iets over hem gelezen. En kijk, dat was met van Basto ook. Niet zoveel ervaring, zeker niet op mannengebied. Maar hij heeft wel 16 of 18 of 20 jaar in dat volleybal rondgelopen. Nou, hij is niet gek natuurlijk. He, dus de praktijk... Hij zat in de zilveren ploeg van Barcelona. Ja. He, en dus de praktijk moet aanwijzen, uitwijzen of het een goede of slechte coach is. Wat ik mis is de, de vage termen. Visie. En ik wil nu jaartallen. 2020 of 2016. Doelstellingen. En wat gaan we nu presteren? Het is nu weer zo vaag. Waarop, waardoor je nie, niemand kan afrekenen. Hoe komt dat, Joopalbedaar? Is dat de volleybalbond zelf? In dit geval weet ik het gewoon niet omdat ik wel weet dat ze een aantal maatregelen genomen hebben waar ik, als falikant, uh, waar ik falikant tegen ben. Uit uh, vrijwillig degraderen zeg maar, ja. uit de World League, waardoor je afscheid neemt van de ambitie eigenlijk van heel veel spelers die zeggen van ik wil op mondiaal niveau spelen, want mm -hmm. daar leer ik het meeste. Uh, wat nu precies de doelen zijn, uh, is voor mij wel helder. Aanstaande winter gaan we gewoon een pre-Olympisch kwalificatietoernooi voor Londen spelen. en Eventueel een tweede, en misschien nog wel een derde. Ja, dan dus moeten gewoon... ze daar presteren of niet? dan moeten ze gewoon winnen. Anders zijn ze weg. Anders ga je eruit uit dat ja, systeem. Ja, dat is de allerlaatste ja. kans, hè. Dat is het allerlaatste. Geef, je, ja. Geef mm. je hem een kans? Nee, ik denk dat daar gewoon niet, dat het niet realistisch zou zijn dat deze ploeg gewoon drie kwalificaties is. Is dat niet een ontzettend moeilijke start? Ja. Als je daarmee begint. Ja, dat is een moeilijke start. Maar ja, we je, elke start in topsport is gewoon ergens moeilijk. Je krijgt niet een. Maar krijg jij de ruimte om die valse start te maken. Nou, zijn grote probleem is dat deze groep gewoon de afgelopen jaren niet meer succesvol is geweest. Uh, bijna niet meer bij elkaar komt. Alleen deze zomer. En vervolgens gewoon in de competitie gaat spelen. En dan krijg je pre-kwalificatie toernooien... die midden in de competitie vallen. En het kenmerk van het Nederlands volleybalteam, als het goed was, was het altijd langdurig bij elkaar... om vervolgens het bank als model. Ja. om dan vervolgens succesvol te zijn. Maar ja, mag hij daarna nog succesvol zijn? Ja. Je, je, je, voorspel, je voorspelt al een uh, valse start. Nee, maar het dus, is volgens mij geen valse start. Want het is volkomen irreëel. De doelstelling moet reëel zijn. En het is volkomen irreëel om te denken dat ze die Olympische Spelen gaan halen. Misschien 1 of 2 of 5 procent kans. Hè? Dus. Uh, daar mag je niet op afrekenen. Ik zou zeggen, dat toernooi is juist om dat je te ontwikkelen en dergelijke. Hè, net zoals jij zegt, het is een heel groot, uh, grote fout... dat ze niet meer aan die mondiale toernooien meedoen. Ja. Waarom doen ze daar mee, om in 1996, zoals bij jou... goud te winnen op de Olympische Spelen? Hè, dus ik denk dat de doelstelling dan is... zien we progressie voor dat eerste toernooi. Ja. Selingen is destijds helemaal onderop begonnen. Uh, uh, een aantal jongens bij elkaar, die weliswaar natuurlijk wel eens een balletje uh, <laughs> ge gevolgd hadden. Ja. Maar uh, gewoon een groep, is dat de oplossing? Nou, moeten, we, is... moeten we aan zoiets ja. denken? Nou, even voor, de, voor de, uh, de. En ik denk dat daar het grote verschil is. Toen Arie Selingen in Nederland begon, in 586... speelde Broder Martinez al drie jaar lang de finale van het Europees hoogste toernooi. Volleyball. Dus bij de clubteams was er een clubteam. Want gewoon, super was. En daar kwam een, de Fabulous Six, de jonge jongens, Verver, Blanger, Postuma, Graven, die kwamen daarbij en maakten en het Benne, en die gingen plotseling over die oude groep heen. En toen werden we plotseling heel langzamerhand we mondiaal door de toevoeging van Geurtsen mm -hmm. en, en Bas van der Goor. En dat clubsysteem is op de ogenblik helemaal weggegleden naar een niveau wat in Europa gewoon niet meedoet. En dus is het fundament waar je op gaat bouwen alleen maar gebaseerd op een aantal spelers die Heel vaak, heel vroeg al naar het buitenland gaan. Vergelijk basketbal. En die komen dan even terug in het Nederlands team. En zijn dan eigenlijk nog niet goed genoeg. om dat fundament te leggen in het team. om echt ambities te hebben op de absolute wereldtop. Maar nogmaals de vraag. Uh, is het dan toch de enige oplossing om het van onderaf op te bouwen... en die, die groep bij elkaar te brengen en, en te zeggen... jongens, het gaan enige, jullie het maar doen? Het enige, en dat we hadden het in de vorige uur... Want anders uur, blijf je van ja, het buitenland ja, ja. Ja, elke voor, week vorige, een vorige paar uur, binnenhalen. Vorige uur hadden we, had ik het even over dat, over dat boek The Talent is Overrated. Het gaat niet zozeer over talent. Er is altijd talent. Maar hoeveel talent is bereid om daar bij wijze van spreken alles voor te doen, maar er ook heel veel voor te laten? Nou, als ze die jongens bij elkaar halen, en dan moet je drie lichtingen hebben, want het komt nooit uit één groep, maar ook met <tossimus> uit senioriteit uiteindelijk komen, dan kun je wel naar de wereldtop gaan. Ik denk dat dat de enige oplossing is. En maak het dan aantrekkelijk voor de moderne jeugd, door misschien ook af en toe eens een keer een stage te doen in Brazilië in de richting van beachvolleybal. Want wat andere takken van sport daarin mee combineren, worden mensen vaak bewegelijker en motorisch beter. Is geld daarbij ook nog belangrijk? Nee, voor de hele, hele groeien is geld altijd een bijproduct van vertrouwen... en is een bijproduct van de, van de ambitie die je hebt. En is niet een uitgangspunt. Maar om de voorwaarden te creëren, daar is geld voor nodig. Nee. Maar die, daar ben ik ook heilig van. Op het moment dat je zo'n groep weer bij elkaar hebt die echt wil... dan zijn er altijd sponsoren of mensen die daar zich toe aangetrokken voelen... en zeggen van, daar is met een bepaalde manier van een bepaalde attitude... maar ook een bepaalde manier van, zo, zo doen ja. we dat. Er zitten wat normen, wat cultuurwaarden in... Daar wil ik wel bij horen. Slotvraag. Kunnen we zo ook weer een basketbalteam krijgen? wat mega nee, goed? Nee, nee, ik denk dat er een groot verschil is. Kijk, zij hebben 20, 30, 40 man die bij elkaar komen. En als ze lang genoeg trainen, wordt het wereldtop. Hoewel de wereldtop ook steeds beter wordt, hoor. Uh, bij basketbal... Kijk, dus, ik denk dat volleybal leerbaarder is dan basketbal. En ik denk dat het met basketbal en voetbal niet zal lukken. Als je zo'n beperkt aantal mensen bij elkaar en dan de wereld top wil halen. Heren, uh, we hebben er uh, anderhalf uur op zitten. Uh, van en Dries van de Telegraaf, jou op albedaar van uh, eigenlijk alles uh, en nog wat. <lacht> en Tom Boot, hartelijk dank voor jullie komst voor dit sportsforum. Ja. Simon met Kodachrome, was dat? Morgenochtend gaat het Formule 1 seizoen echt beginnen. In Australië wordt de eerste Grand Prix gereden. Die van Bahrein, dat zou de eerste zijn, die werd afgelast. Uh, Ronald van Dam is hier in de studio om vooruit te kijken... op dat nieuwe wereldkampioenschap. Ronald... Goedenavond. Uh, uh, goeiedag. <laughs> er was veel kritiek op Formule 1-leider Bernie Ecclestone. Uh, vanwege grote financiële belangen heeft hij te lang geaarzeld met het uh, afgelasten van de Grand Prix van Bahrein. Uh, Jan Lammers heeft wel begrip voor die opstelling van Ecclestone trouwens. Ja, er is heel hard aan gewerkt om het überhaupt zover te krijgen dat het daar is. Dus dan nemen we er niet makkelijk afscheid van. Dus, dus uh, ja, natuurlijk, ze hadden er misschien wat eerder in kunnen grijpen. Maar uh, hè, dat ze dat niet hebben willen doen, dat is ook nog wel begrijpelijk. Ja, waarom? Nou, enthousiasme. Met wijsheid achteraf kun je de dingen natuurlijk altijd bekritiseren. Eh, ze willen allemaal dat het doorgaat. Dat ze in dat streven soms eh, wat, wat enthousiasme als adviseur gebruiken... Eh, is dan niet ideaal. En dan ga je achteraf zeggen... ja, dat hadden ze misschien eerder kunnen weten en noem maar op. Dus het was misschien een beetje wishful thinking. Eh, dat ze meer hoopten dat het allemaal goed kwam... dan echt signalen hadden dat het goed kwam. Maar dat, eh, zo gaat het nou eenmaal. Als, als mensen iets heel graag willen... dan, dan staat nuchter denken eh, ja, vaak op een tweede plan. Toch, er wordt nog steeds gedacht... misschien moeten we dit jaar nog terug. Of in ieder geval op korte termijn. En natuurlijk speelt geld daar een hele grote rol. Want Ecclestone heeft geen contract met Bahrein gesloten... omdat hij de natuur zo mooi vindt. Ja, kijk... Ik denk dat voor Ecclestone, uh, die zal ongetwijfeld gewoon een clausule hebben. Want, want hij staat klaar met zijn team om daarheen te gaan. Dus, dus ik denk dat het resultaat voor Ecclestone is dat hij er alleen maar meer aan verdiend heeft. En minder voor heeft, heeft hoeven doen. Dus hij heeft aan kosten denk ik wel wat, uh, wat uitgespaard. En, en aan inkomsten denk ik alleen maar uh, misschien nog extra ontvangen. Vanwege schadeclaims en dat soort dingen. Want, uh, zo slim, zo gewiekst is hij dan ook wel weer? Nou, zo professioneel. Zo moet je met elkaar omgaan. En dat zei Jan Lammers tegen Louis Dekker. Uh, ben je het met de eens? Ja, uh, godswegen zijn ondergrondelijk. <laughs> maar die van Bernie Ecclestone helemaal. Ja, in dit geval heeft het natuurlijk gewoon gewacht tot... Ja, zeg maar dat land zelf, de koninklijke familie... de beslissing heeft genomen van ja, hier kunnen we niet racen... Maar op het moment dat je de tanks natuurlijk de stad binnen ziet rijden, ja, dan, dan is mijn eerste gedachte van hoe gaan we hier godsnaam een Grand Prix houden? Ik bedoel, de, maar de, hij snapt toch ook wel dat de media, de, de wereld, zal reageren en zal zeggen van nee, hey, uh, dit kan niet. Nee, maar hij wil niet degene zijn, zeg maar, die de stekker eruit trekt. Dat doet hij heel slim. Hij laat in dit geval de koninklijke familie gewoon beslissen van nou, we kunnen hier niet racen. En inderdaad, dan kost het hem geen geld. Andere, andere zou hij misschien nog een schadeclaim aan zijn broek hebben gehad. En, maar, is, ja, is dat echt de enige reden? dat ja. hij zo lang wacht? Ik denk het wel. Hij is gewoon, het is een hele slimme man, zoals Jan ook terecht opmerkt... die het spel gewoon verdomd goed weet te spelen. En die ook wel even gedacht van... ja, het wordt wel lastig om hier een race te gaan rijden... want zometeen lopen ze misschien... Die, hè, de mensen die protesteren over het circuit heen. Dat hebben we in het verleden ook wel eens meegemaakt... met een uh, gekke Ierse priester die, uh, die ineens op de baan uh, belandde. Tuurlijk, hij wist dat ze daar niet gingen racen. Maar hij is dan niet de man die gaat zeggen van... nou, we kunnen hier niet racen. Laten we dat maar aan de koninklijke familie laten... om dan te beoordelen of het überhaupt kan of niet. Want ja, dat zijn de mensen die toch in het land wonen. Dus we wachten rustig af. Ja, zo, zo speelt Ecclestone het spel. Hij is... Ik bedoel, hij was ooit uh, het verhaal gehad dat hij ooit zeg maar, de vluchtauto heeft bestuurd tijdens de grote treinroof. Hè? Dat is nooit <laughs> bewezen, maar bedoel, het lijkt me ook ja. wel een goede baan. De anderen zeg maar, de, de trein leeg laten halen en jij uh, mag de auto besturen om zo snel mogelijk weg te komen. En wel delen in de poet natuurlijk. Waren er helemaal geen fabrieken of rijders die uh, problemen wel. maakten? En Ma die zeiden van: ja, je kan daar wel gaan rijden, maar ik doe niet mee. Nou, Mark Webber, dat is natuurlijk ja. altijd de man die gewoon uh, meteen uh, vooraan staat als er dan, uh, een mening moet worden gegeven. Die zei van: jongens. Uh, zou ik op dit moment naar Bahrein op vakantie gaan? Nee, ik nou ja, denk dus het wat niet. Anders dan racen. Zou ik er willen racen? Nou ja, uh, met een pistool op mijn hoofd wel. Ja, zo zei hij het eigenlijk. En dat denk dat je daar alles mee vertelt natuurlijk. Er waren natuurlijk wel meer die vonden dat je daar niet kan racen. En uiteindelijk zou dat niet gebeurd zijn. Klaar. Maar vanwege de commercie was iedereen wel gekomen als er gereisd was? ja Dat is dat, een gewetensvraag. Dat is een gewetensvraag, maar ook een beetje koffiedikrijken Kijk, ik bedoel, het is... Uh, van mij af aan was duidelijk, geen Grand Prix van Bahrein dit jaar. Althans niet op dat moment. En ik betwijfel het of ze überhaupt nog dit jaar uh, daar gaan rijden. Dan ja. moet eerst de, de, de situatie maar weer eens rustig worden. Dus... Ze hebben nu uh, ja, wel extra kunnen testen, maar het is wachten op je eerste wedstrijd. Is dat een voor of een nadeel? Ja, nou ze zouden eigenlijk in aanloop naar die Grand Prix daar ook nog een keer testen. En dan hadden ze in ieder geval kunnen testen onder warme omstandigheden. Nou, dat hebben ze dus dit jaar niet kunnen doen, want daarvoor is een test in de plaats gekomen in, uh, in Barcelona. Aan de andere kant is Barcelona wel een circuit wat een hele goede graadmeter is, waar iedereen een beetje staat. Dus ze hebben wel allemaal nog een extra testsessie gehad op dat circuit. Dus ja, het is meer dat je als, als, als trappelend paard staat te wachten tot je zeg maar de stal uit mag. En uh, nou dat, dat heeft dan even twee weken langer geduurd. Zeg maar. ja, wie is het sterkst uit die testen gekomen? Ja, vermeten van toch Red Bull Racing. Ik bedoel, uh, de wereldkampioen van vorig jaar, Sebastian Vettel en zijn teamgenoot Mark Webber. Die auto waar zij mee rijden is eigenlijk een doorontwikkeling van de auto waar ze de afgelopen twee jaar al mee hebben gereden. Het is gewoon een hele snelle auto in de basis. Ze hebben de beste ontwerper, dat is Adrian Newey. En ook nu blijkt gewoon in de test en, uh, en ook in de kwalificatietraining... in de training in Australië, maar daar gaan we het zo nog even over hebben... dat ze gewoon ja, weer een bloedsnelle auto hebben. En in mijn optiek is dat ook het team dat uh, weer geklopt moet worden. ander team wat ook goed deed was, was eigenlijk Ferrari. Ook wel een beetje logisch als je de lijn van vorig jaar voortrekt. Die hadden toen ook al een goede auto. Die twee teams zaten er meteen goed bij. Uh, Mercedes had heel veel problemen met, uh, met Michael Schumacher en Rosberg. Die hebben op het laatste moment in Barcelona... nog heel veel aanpassingen aan die wagen kunnen doen. Waarmee ze ineens wel wat sneller rondetijden reden. McLaren heeft zijn hele uitlaatsysteem wat ze hadden bedacht. Uh, heel revolutionair, maar het werkte niet. Meteen weer op de schop gegooid, de auto aangepast en gaan nu ook goed. Maar als je zegt, op basis van die, die tests uh, zijn het Red Bull en daarachter dan Ferrari. Ja. Wat zijn technisch de grootste veranderingen? Banden? Ja, er zijn, een, er zijn eigenlijk drie grote veranderingen dit jaar. Uh, Pirelli heeft het overgenomen van Bridgestone. Is nu de nieuwe... Dat zijn banden. Hè? Dat zijn de banden, <laughs> ja. De nieuwe bandenleverancier in de Formule 1. Uh, je hebt de bewegbare achtervleugel. Uh, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar die moet ervoor zorgen dat je een bepaald gedeelte van het circuit... Uh, wat meer pk's tot je beschikking hebt. En je hebt het kernsysteem. Je moet je voorstellen, als de auto afremt... dan de energie die daarbij vrijkomt, die kun je gebruiken. Dat is ook een leuke toepassing in je eigen personenauto. En die sla je dan op en ook die geef je extra pk's. Dat zijn eigenlijk wel de drie, drie grote technische issues die dit jaar gaan spelen. Ja, je zegt dat kan je straks gebruiken in je eigen persoonauto. Want daar is Formule 1 Racing natuurlijk ook voor. Hè? Dat, dat ja. alles wat bedacht wordt en alles wat uitgevonden ja. wordt, dat dat later weer gebruikt kan gebruik zou kunnen worden in jouw persoonauto. Denk aan ABS, uh, stuurbekrachtigingen, dat soort dingen. Dat zijn toch allemaal wel ontwikkeld uh, in de Formule 1. Nu dat kerstsysteem ook weer allemaal snufjes die je dan misschien later op je eigen auto uh, terugziet. Ja. Ja, laten we het even over die achtervleugel hebben. Althans wij niet, maar Jan Lammers. Want die legt uit waarom die flexibele achtervleugels gaan zorgen voor meer actie op het circuit. De achteropkomende rijder moet eerst binnen één seconde van de auto voor hem zitten. En dan wordt zijn systeem geactiveerd. En dan heeft hij de kunst om op het rechte end uh, het systeem te activeren. En dat reduceert dan de achtervleugel. Dus de weerstand, de luchtweerstand wordt minder als je die vleugel doet. En dan krijg je ongeveer, in de simulatie was het 10 tot 12 kilometer, krijg je extra erbij op het rechte end. Vreubelen met de vleugels, goochelen met de luchtweerstand, dat is het eigenlijk? Dat is een andere manier van uitleg, maar ik weet zeker dat Formule 1 dat zelf genuanceerder brengt. Het draait om het bevorderen van het inhalen en dat is wel belangrijk. Want ja, we hebben best een spannend seizoen gehad vorig jaar. Maar er werd nog steeds geklaagd over optochten. Auto's die eigenlijk elkaar amper voorbij konden. De amusementswaarde moet omhoog. Gaat dat werken met deze nieuwe technologische vondsten? Nou, is een beetje in de glazen bol kijken. Maar ik denk wel dat deze, deze aanpassingen die er zijn... die zijn uh, gewoon puur op basis van de ervaring, ook op verzoek van de teams. He, dus het is een goede harmonie. Uh, en ik denk dat, uh, dat ze dat wel aan het werk krijgen. Het, uh, het dwingt alle rijders gewoon om, om flink hard te rijden. Dat moet de kijker gewoon tegen hun komen. Pirelli als bandenfabrikant... Dat is meer dan even een nieuwe sticker op een oude band. Dat gaat heel veel veranderen. Ja, maar uh, ik denk dat het in het begin even allemaal verwarrend om over zal komen. Maar na een paar races zal iedereen wel begrijpen hoe het zit. Er is tegen Pirelli gezegd, jullie moeten ervoor zorgen dat er meer actie komt. Nou, dat ze wat sneller slijten. We willen meer pits zien. Ja, nou ik denk dat met de keuze die ze hebben, hè, van, van, van uh, vrij hard tot heel zacht krijg je dat, dat natuurlijk opportunisme een rol gaat spelen. Mensen gaan denken van nou als we deze band nemen dan zijn we sneller. Dan slijt die, slijt die wel sneller. Maar dat halen wij wel tot het einde van de race. Nou dan ga je natuurlijk mensen krijgen die, die dat verkeerd hebben. Dus dan vlak voor het einde van de race als je denkt die gaat winnen dan stort dan een die band helemaal in elkaar en iemand anders die loopt dan met de prijs weg. Dus zowel in de, in de kwalificatie als in de race krijg je verrassende situaties. Het wordt onvoorspelbaarder? Ja. Dat denk ik wel, omdat, omdat er wat meer keuze is om eventjes jouw moment of glory te gaan zoeken. Banden. Ja, uh, ja je moet het toch eens uitleggen, Ronald. Want uh, ik rij uh, 70, 80.000 met mijn banden. En uh, <laughs> dan zijn er twee, geloof ik, versleten. En de andere, die gaan, uh, die gaan naar achteren. En uh, uh, zo wordt er geregeld. Hoe kan het nou dat ze niks kunnen maken wat gewoon die hele race houdt? Nou, dat willen ze eigenlijk juist niet. Uh, dat Gek genoeg. het is wel dus kunnen... leuk om banden te wisselen. Ja, je wil, je wil die acties in de, in de pit zien, die pitstops. Hè. Die monteurs die in een pit, split second alles even goed moeten doen... Om die, om die nieuwe banden erop te zetten. Je moet je zo voorstellen, je hebt, uh, het contact tussen een, tussen een auto en, en de weg zijn de banden. Nou, uh, daar kun je mee spelen. Uh, Brit, of uh, Pirelli, de nieuwe bandenfabrikant, heeft, heeft opdracht gekregen... om meer pitstops te genereren. Dat betekent dat die banden minder lang mee moeten gaan. Ze moeten een zachte band gebruiken, een zachte band... Slijt harder, maar is wel sneller. En een harde band moet ze gebruiken, die slijt minder snel, maar de ronde tijden daarvan zijn wat ja. langzamer. Beide banden moeten ze één keer gebruiken in de race, dus minimaal moeten ze één keer stoppen. Pirelli heeft die banden nu zo gemaakt, in de opdracht ook een beetje van Ecclestone, van de Formule 1, van de Fia, dat ze. Ja, eigenlijk heel snel gaan slijten. En zeker op een onverwacht moment. Dus een aantal rondjes hè, werkt die band optimaal. En dan verliest hij zijn werking. Ja, een technisch verhaal, maar dat kunnen ze zo maken. Dat betekent wel dat de coureur dat aan moet voelen. Die voelt natuurlijk op een gegeven moment achtersturen van... hé, hey, mijn auto gaat niet meer zo snel. Ik verlies grip, hè, want het contact met het asfalt is niet goed meer. Nu zal ik dus moeten besluiten om over te schakelen op, op, op die banden. Nou, als dat, als dat moment eerder in de race komt... betekent dat ook dat je vaker pitstops krijgt. Maar dat je ook wat meer kunt gaan spelen. Dus van ga ik een langere stint maken met die hardere band... of juist een kortere stint dus tactisch gezien krijgen er ze meer mogelijkheden. En de coureur zelf zal het snel aan moeten voelen van... hey dit werkt niet meer. En snel tegen zijn team moeten zeggen van... ik kom binnen voor vier nieuwe banden. Op de pitmuur kunnen ze dat ook allemaal zien, hè. Want er zitten transponders mm. in die auto's. Dus al die informatie gaat ook naar de pitmuur. Dus ook daar kunnen ze kijken van... hey volgens mij uh, gaan je banden eraan, kom maar binnen. Maar de verwachting is nu dat vooral de coureur... dat zelf zou moeten voelen. En zelf dan het, het, eigenlijk het commando geeft van... ik ga nu zo meteen volgende rondje binnenkomen. Dus... Daar zijn meer mogelijkheden mee in het verleden, omdat die banden gewoon sneller gaan slijten. Dat was ook de opdracht, ja. Natuurlijk kunnen ze een band maken die een hele race doorgaat. Uh, uh, uh. Dat is ook wel eens groep, hè? Van joh, uh, gewoon. Rijd die race uit. En iemand die het beste omgaat met die banden. Die zal uiteindelijk dan ook winnen. Maar men wil ook acties in de pits. Een pitstop is toch een, ja, een spectaculair onderdeel. Uh. van Herinner je je nog wel? Uh, ja, natuurlijk. Nee, uh, maar, maar, maar goed, je, je denkt van ja. Ze maken die auto's zodanig dat die de hele race blijven ja, rijden. Maar juist en die zo, banden niet. Zo gunstig mogelijk, maar die banden dan weer niet. Nee. Uh, en als het nou gaat regenen? Dan, dan vervalt die regels, maar dan krijg, dan krijg je de intermediates of de regenbanden. En goed, die, die zijn doorgaans wel wat beter van kwaliteit, want anders zou het ook te gevaarlijk worden. En dan hoef je niet meer te stoppen. Dan kun je gewoon in principe uh, de race met dezelfde band uitrijden. Ja, ja. Maar goed, dan bij regen wisselen omstandigheden ook weer vaak, zodat je switcht van intermediates, het tussenvorm en de volledige regenband. Ja. Nog meer veranderingen? Oh ja, die, die achtervleugel die, die, die Jan ook al heeft gememoreerd is wel interessant. Al, al kunnen ze het maar op één plek van het circuit gebruiken. En dat cash systeem geeft ook weer even extra mogelijkheid om wat extra pk's te genereren. Dus alles bij elkaar opgeteld is het allemaal wel bedoeld om de show wat te vergroten. Om meer, om meer inhaalacties te krijgen. Maar ja, kriticaars zeggen ook wel... het is wel een beetje een kunstmatige manier natuurlijk om gewoon, uh, het, het inhalen te bevorderen. Want dat is een van de moeilijkste dingen in de Formule 1. Dan zou je zeggen, waarom is dat zo? Nou, zodra je eigenlijk achter een auto komt... kom je in de vuile lucht van die auto. En dan verlies je dus alle grip, neerwaartse druk. Dat is een aerodynamisch verhaal. Wil je dat eigenlijk voorkomen, zou je al die vleugels van die auto's moeten afsluiten. Dus dan, dan krijg je weer die oude sigaren waar ze vroeger in de jaren 50 mee reden. Dat is eigenlijk wel de meest eerlijke vorm van, van autosport. Maar ja, esthetisch vindt men dat het er niet meer uitziet. Ik bedoel, nu, nog, nu gaan racen met een sigaar, dan ja. krijg je de handen niet meer van elkaar. Uh, er komen ook meer teams. Nou. Dat is vorig jaar eigenlijk al gebeurd. Er zijn er drie nieuwe teams bijgekomen: uh, Hispanic Racing Team. Virgin is er vorig jaar bijgekomen en het, uh, het, het Lotus team. Geeft dat meer spanning of is dat meer backbenchers? Nou ja, uh, je zegt het zelf <laughs> al, inderdaad. Veldvulling, dat bleek toen inderdaad ook wel met ja, soms ronde tijden, vijf, zes seconden langzamer. En het zal voor die teams niet makkelijk zijn om dat gat dicht te, naar de top dichter te gaan maken. Want het heeft toch te maken met de kosten die je in, ja, in, in de ontwikkeling van zo'n auto kan, uh, kan steken. Tuurlijk zijn, worden allerlei regeltjes en methodes bedacht om om het gat kleiner te maken. Maar ja, het, het, het topteam dat goed is... dat een goede auto heeft in de basis. Daarvoor zou je eigenlijk nu moeten zeggen... van gooi je de regels compleet op de schop. Hè? Want afgelopen jaren zijn ze toch wel redelijk stabiel geweest. Omdat ze natuurlijk voortdurend met doorontwikkelingen van de auto's hebben gereden... waarmee ze het afgelopen jaar reden. Als je nu een heel, hele set nieuwe regels zou invoeren... waarbij iedereen eigenlijk weer een nieuwe auto zou moeten bouwen... Ja, dan zou het kunnen dat die achterhoede teams misschien wat dichterbij komen. Maar als je nu kijkt naar de, de trainingstijden van, uh, van deze Grand Prix... Uh, HRT, Hispanic Racing Team, uh, de 107% regel is weer ingevoerd. Dat betekent dus dat je, uh, dat je binnen de 107% moet zetten van de snelste tijd... Ja, dat hebben ze niet gehaald. Dus die twee jongens van, uh, van het HRT-team uh, komen niet aan de start in de grootprijs van Australië. Waar het vorig jaar nog wel kon. Maar omdat die verschillen zo groot zijn. Hey, je moet je wel voorstellen, dat dat worden de chicanes hè, in een race. Ik bedoel, die, die snellere deelnemers moeten er wel steeds, uh, steeds langs, ja. Vorig jaar, Mark Webber in Valencia kwam achter de Lotus van, uh, van Kovelijnen. En lanceerde zich, omdat hij zich compleet vergist. Die remde zo in vroeg. In de snelheid van de ander. Ja, die remde zo vroeg voor een bocht. We hebben dacht, wat gebeurt hier? En voor het wist... Vloog hij over de achtervleugel, de lucht in, was hij airborne. En nou goed, hij mag blij zijn dat hij nu nog leeft. Dat hij gewoon uh, binnen de baan uh, landde en niet uh, op de vangrail of eroverheen. Want meer ploegen, meer rijders geeft ook minder veiligheid. Ja, meer auto's op de baan, eh, ja. precies. En daarom is die 107 regel weer, weer terug ingevoerd... om het kaf een beetje van de koren te scheiden. Nou ja, goed, uh, dat is helaas voor HRT dan zo. Die zijn dus nu naar Australië gekomen en uh, ja, die kunnen dus aardig weer huiswaarts. Maar Jan Lammers heeft dat in zijn tijd, in de jaren tachtig zelf, ook meegemaakt. Toen was die, die regel er ook, zeg maar, dat je moest kwalificeren... en dat er mm -hmm. ook gewoon jongens gewoon... Uh, sorry, geen race vandaag, je bent te langzaam, je hebt het niet gehaald. Ja, ja dat is ook, ook Formule 1. Is er meer gedaan aan veiligheid? Aan veiligheid, nou... Uh, ja, nee, niet, niet specifiek, want je, je kunt eigenlijk wel zeggen... Want ze dat, zeggen het is veilig genoeg. Nou ja, als je kijkt sinds eigenlijk de dood van Ayrton van Senna in 1994... is er, is er geen, uh, geen, coureur meer, uh, geen dode, dode coureur meer te betreuren. Er is nog wel een keer een baancommissaris en een, en een brandweerman zijn er overleden. Maar dat is ook alweer jaren geleden. Dus in dat opzicht zijn ze er wel ingeslaagd om de sport veiliger te maken. En ja, ik, de, persoonlijk denk ik dat het ook gewoon heel goed is. Ik bedoel, je kunt wel zeggen, ja, uh, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij, maar je wil het niet. Klaar, en, en de auto's zijn zo veilig. Kijk naar Weber vorig jaar... Die, die landt is eigenlijk bijna op, op, op, op zijn kop op het asfalt. Maar ja, die rolkooi constructie beschermt hem eigenlijk gewoon. Dus hij stapt uit, veegt de stof bij wijze van spreken van zijn kleren. is alles goed met je. En baalt ja. dat, ze, dat hij niet verder kan. En baalt dat hij niet verder kan. Ja. Maar uh, alleen ja, de, de, de man die we dus dit jaar missen. Uh, uh, dat is dus niet gebeurd in de Formule 1. Robert Kubica. Andere tak van de autosport. Die lieten ze dus. Uh, laatste in zijn vrije tijd is hij een enorm fan van, van rallies. Nou, die, die deed in het uh, voorseizoen mee aan een rally in Italië. Ja, die, die kuste daar even de vangrail. En die, die vangrail doorkliefde eigenlijk zijn auto. En uh, nou, de man is inmiddels, geloof ik, vier keer geopereerd. Hij uh, heeft de dertig uur op het operatietafel uh, gelegen. Zo zie je dus nog wel dat autosport gevaarlijk kan zijn. Alleen in de, in de, in de Formule 1 valt het dus, tussen aanstekens uh, mee. Ja. Kunnen we iets verwachten van nieuwe rijers? Ja, we hebben de vier, vier debutanten. We hebben Pastor Maldonado uit Venezuela. Uh, Sergio Perez is erbij gekomen. Uh, Paul Di Resta, een schot. En dan hebben we nog een Belg, Jerome D'Ambrosio. Nou... Ik verwacht niet dat ze potten gaan breken. Al hebben ze het in de eerste uh, kwalificatie niet eens zo slecht gedaan. Want uh, Perez met zijn sauber was 13e, veertiende 14e en Maldonado 15e. En die D'Ambrosio mag in ieder geval starten. was 22e. Maar het is voor rookies heel moeilijk. Als je niet meteen bij een topteam binnenkomt. Het zijn toch jongens die zich met, met geld. Zo gaat het nou eenmaal inkopen in de Formule 1 met sponsors. Hè, bedoel, ze krijgen misschien wel een salaris, maar ze brengen wel het geld. Dat in. is nog steeds zo. Hoe goed je ook rijdt, je moet altijd geld meenemen. Nou. Als je echt heel goed bent, maar die, dat, dat zijn dus de, de pareltjes. Dan, dan moet je denken aan de Kimi Rijkonis, de Vettels van, van deze wereld. Mm -hmm. Die is er via het, het, het talentenprogramma van Red Bull ingekomen. Als je echt heel goed bent en heel snel bent, dan red je het wel. Moet je wel de kans krijgen bij zo'n topteam. Ja, de achter, in, in die achterdoel, het is leuk. Uh, Guido van der Garde wilde heel graag Formule 1 rijden. Aast ook op het stoeltje bij Virgin Racing, waar nou die Belg Jerome D'Ambrosio rijdt. Maar ja, weet je, ze kijken eigenlijk op het moment dat je de paddock in komt lopen van uh, hoe groot is de zak geld op je rug. Hé, hey, kom gezellig uh, bij ons rijden. Moet je het willen? Ja, ik kan het wel voorstellen. Ik nou bedoel, ja, uh, ja, ik, kan, ik wou net zeggen, ja. als dat je ambitie als is. Als dat je ambitie uh, is ja. en gewoon een keer bij willen horen in die Formule 1. En keer. misschien denk je ook van ja, uh, ik ga het maken. Het kan. Als jij in, uh, uh, denk aan Mark Webber in, in Minardi, uh, eerste Grand Prix, uit zijn carrière jaren geleden. Uh, in een race waar dus een beetje iedereen uitviel. Want dat kan ook zondag in Australië gebeuren. Dat is toch de eerste race van het seizoen. Uh, voor het eerst moeten ze volspeed speed een race af gaan leggen. Betrouwbaarheidsproblemen. Maar hij werd toen zesde. Zet je toch jezelf op de kaart. Je kan een keer natuurlijk geluk hebben met één of twee goede resultaten. Waarmee je dus een promotie kan maken naar een beter team. Maar dat het voor een jonge coureur lastig is tegenwoordig. Om in de Formule 1 uh, ja, zeg maar te slagen. Dat, dat is toch een hele andere situatie dan jaren geleden. Wordt Vettel weer wereldkampioen? Ja, uh, als je nu op de man afvraagt, zeg ik ja. Ik bedoel, uh, uh, hij is de jongste wereldkampioen ooit. Dat was hij vorig jaar al. Uh, had een moeilijk seizoen. Zeker in de midden uh, had hij een aantal races in België onder andere... waarin hij butten van de baan afreed. Een aantal fouten gemaakt. Maar hij kwam heel sterk terug aan het einde. Mm -hmm. En hij hield zijn hoofd koel cool in de laatste race. Uh, weet je, als je het eenmaal bent wereldkampioen, dan, dan, ja, dan, dan, dan, dan heb je dat geproefd, dan heb je dat succes ervaren. Hij weet dat hij in de snelste auto zit. Daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Dat blijkt nu weer uit de test en ook uit de kwalificatietraining. Want hij heeft de pole position gepakt met 17 van een seconde voorsprong op de nummer 2. Dat is dan Lewis Hamilton. En dat is heel veel. Hè, om... ja, dat, is gelijk een, een, ja, dat is een enorm gat meteen. Uh, alles wat eigenlijk meer dan een halve seconde is, dat, dat wordt een probleem voor de rest. Verrassend is eigenlijk wel de derde plaats van Mark Webber. want die rijdt in dezelfde, in dezelfde auto. Die was daar zelf ook al een beetje verbaasd over van... hé, hey, hoe kan dat? Maar het geeft me aan dat die Vettel is gewoon een groot talent. De jongste Grand Prix-winnaar ooit. De jongste pop position pakker ooit. De jongste wereldkampioen ooit. Ja, het is eigenlijk wel gewoon de, de next uh, Michael Schumacher. En uh, goed, hij, hij laat het nu weer zien in Australië. De eerste race van het seizoen. Snelst in de vrije training. Snelst in de kwalificatietraining. Is gewoon de man die verslagen moet worden. Okay. Klaar. We hebben in het verleden wel gehad dat als, als een, een ploeg... Uh, veel sterker was jarenlang dan anderen... dat er, dat er werd om iets aan techniek te doen en zo. Moeten ze nu niet iets tegen Red Bull doen? Nou, ja, die lagen vorig jaar ook al voortdurend onder vuur... ...want uh, daar klaagden ze het dan over dat ze iets met de bodemplaat hadden gedaan. of Nee, met het, moet zorgen, met, de auto's mogen op een bepaalde manier niet doorbuigen. En dat deed die, de voorkant van de auto van, van Red Bull wel. Maar dat was heel moeilijk aan te tonen. Maar voortdurend is de concurrentie aan het kijken naar die auto... ...nu in Australië ook weer... Dat, ik heb jij net uitgelegd, dat het kerstsysteem... dat ze uh -huh. uh, de energie die je opslaat bij het vrijkomen van, of bij het afremmen... het verhaal gaat nu dat zij een, een, een kerstsysteem hebben... was ze alleen gebruiken bij de start van, van de race. Uh, omdat ze het niet gebruikt hebben in de kwalificatietraining. Nou, morgen in de race zal blijken of ze het ook daadwerkelijk gebruiken. Dus voor nu al zijn er weer teams hoe, die... Hoe merk je dat, dat ze het gebruiken? Ja, dat is, dat is, dat is ff, eigenlijk alleen maar observeren van die andere teams. Uh, kijk, gewoon, gewoon kijken naar de beelden, zoals jij en ik het ook doen... alleen met een iets ander oog dan wij natuurlijk doen... Maar voortdurend zoekt men wel de aanval. Als ze ook maar even enigszins denken van... hé, hey, we kunnen de concurrentie... Uh, voor... Twee jaar geleden was een mooi voorbeeld. Brown Grand Prix, toen met Jensen Button. Uh, Wonnen gelijk de eerste zes races van het seizoen. Ja, uh, iedereen riep van... waar rijden die mee? Dat bleek de achterkant van de auto. Een, dat heette een dubbele diffuser. Nou, die werd meteen aan de kaak gesteld als zijnde illegaal. Nou, de FIA zei nee, dat ding is legaal. Het is binnen de regels. Maar zo proberen ze elkaar wel steeds natuurlijk af te troeven. Als de een iets gevonden heeft waardoor ze snel zijn... zal de ander proberen of het eerst verboden te krijgen. En als dat niet lukt, gaan ze dan het kopiëren. gaan we het zelf proberen. Dan ze het zelf en dan proberen. maken we het als echte Japanners of Chinezen maken we het gewoon na. Ja. Uh, je zei al, Kubica is er niet bij. Is dat eigenlijk een gemis? Ja, absoluut. Ja, Kubica is echt een pure racer. Dat heeft hij de afgelopen jaren ook wel laten zien bij, uh, bij de teams waar hij gereden heeft. Uh, eerst BMW en nu dan Renault. Is een smaakmaker. En je moet je voorstellen, die komt uit Polen. Hè? Ik bedoel, uh, eerste Formule 1-coureur uit uh, Polen die succesvol is. U de eerste Formule 1-coureur uit, uit, uit, uit Polen, maar bij mijn weten. Bloedsnelle jongen, ja. Uh, die gaan ze bij Renault missen. Ze vervangen hem nu door Nick Heidveld, wat wel een ervaren coureur is. Maar die niet, niet het talent heeft, in mijn overtuiging. En, uh, hetzelfde talent als Robert Kubitsch. En ja. het is o oh, zo zonde. Ja. Uh, moet je zo'n jongen uh, rally's laten rijden aan het begin van het seizoen... Uh, is dan meteen een discussie. Dat kan er ook beter van worden misschien, ja. ja. Ja, nou ja, goed. Het is een passie van die jongen. Ja. En, en er zijn natuurlijk wel meer coureurs met gevaarlijke hobby's. Uh, Mark Webber reed de laatste vier races van vorig jaar rond. Kun je het voorstellen met een gebroken schouder. Want die stapt graag op de mountainbike. En was voor de tweede keer in zijn carrière betrokken bij een ongeluk op de mountainbike. Doe. Dus daar zouden ze misschien kunnen zeggen... joh, uh, ga jij voorlopig even niet fietsen? <laughs> Doe iets veiligers. Ja, we hebben het al even over gehad. Uh, Ecclestone, die vierde in oktober zijn 80ste verjaardag... maar uh, pensioen homaar, uh, vriend en vijand vinden... dat hij het op zijn minst tijd is om na te denken over een uh, mogelijke opvolger. Maar Jan Lammers denkt dat Ecclestone nog wel een paar jaar blijft zitten. Hoe ik hem ken is alleen maar als gewoon een waanzinnig intelligente ondernemer. Maar wat indrukwekkend is, is dat het is iemand die altijd terugbelt. Als je hem belt is het nog steeds een hele grote kans dat hij zelf de telefoon oppakt. Dus het is gewoon een enorme aanpakker eh, en, en iemand met waanzinnig eh, inzicht en, en, en in de intellect. Er valt er hoop over Ecclestone te zeggen en ook te discussiëren of die nou deugt of niet. Hoe slim die is, hoe gewiekst die is, of hij over de grens gaat of er net tegenaan. Maar één ding staat vast. Hij is oud. En cynisch gezegd, de erfenis komt steeds dichterbij. Hoe gevaarlijk is dat? Ja, dat is, is, is, is moeilijk te zeggen, omdat uh, hij, uh, hij natuurlijk een uh, bijzondere man is. Hij is absoluut uniek, dus, dus op dit moment lijkt hij onvervangbaar. En dan, uh, dan vraag je je natuurlijk af, van, ja, als straks uh, Egglestone weg is... Uh, hoe, hoe zal Formule 1 overleven? Kijk, ze overleven wel, hè, want autoracen zal er altijd zijn... en de hoogste klasse zal altijd Formule 1 eten. Maar we zijn er aan gewend, dat kleine oude mannetje dat er altijd is. Maar er komt natuurlijk een moment dat hij er niet meer is. En 80-plus... Dat is toch bijna niet meer te doen. Ja, ik zie hem zo nog wel eh, minimaal een jaartje of tien actief rondlopen. Kijk, eh, wat we niet moeten vergeten is, is de fysieke aanwezigheid van Ecclestone. Die is sterfelijk. Maar, maar eh, in alle andere vorm, de geest van Ecclestone, die is, die is onsterfelijk. Er zal altijd gewoon aan Ecclestone gerefereerd worden. Eh, net zo goed als er aan Fangio gerefereerd zal blijven worden. En aan Sterling Moss en Graham Hill en Schumacher en Senna. He, die maakt gewoon deel uit van, van, van de Formule 1... en van, van het mysterieuze om de Formule 1. Maar er zal een deze jaren een nieuwe Ecclestone nodig zijn. Hmm. En de troonopvolger? Er zijn veel mensen die willen, maar er is niet iemand die bovenuit steekt. Hè? Nee, ik denk dat uh, dezelfde vraag... Uh, die kun je gewoon, uh, bijvoorbeeld uh, bij Apple stellen. Waar, wat gebeurt er als Steve Jobs daar onderuit valt? Nou, het zal meer gewoon een, een team worden dan. He, dat, dat, we hebben dat zo vaak in de geschiedenis uh, gezien dat uh, met de dood van Michael Jackson is de muziek ook niet gestorven. Dus op een andere manier zal het absoluut uh, gewoon uh, doorgaan. En dat zei Jan Lammers uh, nog een keer tegen Louis Dekker. Uh, ja, Eggleston is op het in New York... om uh, de, de Grand Prix van Staten Island uh, te bespreken. Uh, gaat hij er komen? Hij wil heel graag in Amerika racen. Er komt natuurlijk al een, een race in uh, Austin in Texas... En dit is natuurlijk helemaal de natte droom van Bernie Ecclestone. Ik bedoel, een Grand Prix in New York. Maakt hij dat zelf nog mee? Ja hoor. Ik bedoel, uh, als, als hij uh, niet nog tien jaar doorgaat... zal hij zichzelf wel klonen, denk ik. Uh, ja, de man is uitermate fit opmerkelijk. Ik bedoel, tachtig. Maar als je hem ziet lopen, zou je hem niet geven, hoor. Ik bedoel, ja. uh, Nee, dus, dus die gaan we, die is, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En maar, het is commercieel natuurlijk heel belangrijk... dat er in Amerika een Grand Prix is. Ja, want dat is tot nu toe steeds mislukt. De laatste keer was Indianapolis... Nou, dat is toen op een fiasco uitgelopen... met die race met maar zes uh, auto's uh, aan de start. Dus uh, het is hem alles ja, maar aan Ja, dat was gelegen. ook geen baantje, hè? <laughs> nou ja... De, voor een Grand Prix. Ja, maar ze hadden wel een, een, in, in die, in die ja. over natuurlijk wel een stuk van het circuit gelegd. Maar Amerikanen... Die, die houden van show. En dat is wat Formule 1 goed moet beseffen als ze weer naar Amerika komen. Moeten ze wel een show voorschotelen, klaar. Anders, anders wil Amerika het gewoon niet. Punt. ja. Uh, Australië, daar uh, begint het vannacht. Ja. Maar het kan best zijn dat het de laatste keer is. Ja, maar dat hoor ik ook al zoveel jaar. Dan is er weer een burgemeester die zegt van... ja, maar het, kost het, het We kost... horen zelfs af en toe dat het zandvoort weer terugkomt. Hè? Waarom? <laughs> Weet je, uh, Australië is gewoon een geweldig Grand Prix. Uh, een park midden in de stad met een circuit. Uh, het is een goed weer. Uh, al, alle ingrediënten voor een leuke race zijn aanwezig. En uiteindelijk zal, zal iedereen wel beseffen... dat het voor de uitstraling van een land en een stad... toch wel heel fijn is als je gewoon... Uh, ja, op, de, op de Formule 1 kalender staat. Klaar. Gewone omstandigheden vannacht? Ja, het zou, het zou misschien een klein beetje kunnen gaan regenen. Maar de voorspellingen zijn wel dat het gewoon een, een, een droge race gaat worden. En uh, ja goed, het wordt een slijtageslag. Maar als ik mijn geld ergens op moet gaan zetten... dan, uh, dan zet ik die gewoon op een, een, een jonge Duitser genaamd Sebastian Vettel. En uh, ja, misschien met Alonso of, of Hamilton... een van die twee op de, op de tweede plaats erachter. Ja, je zei al Vettel op uh, pole position. Uh, hoe is de rest van de training gegaan? Heel snel, Hamilton uh, staat naast hem op de eerste rij. Dan Weber en Button, de, de Red Bull-coureur en die andere McLaren-coureur. Button in de laatste twee edities trouwens won. Alonso en Petrov, die het goed deed in Renault, uh, op de derde startrij. Dan Rosberg, de beste van de Mercedes-coureurs. Massa op de achterste plaats. En dan Kobayashi met de Sauber en Bohemi met de Toro Rosso. En dan is altijd weer de vraag, hoe is het dan met Michael, Sch Michael Schumacher? Ja, uh, weer niet. Elfde, niet in de top tien. Dus, uh, dus daar lag het echt alleen maar aan de auto en niet aan zijn, ja, maar, zijn heb, kwaliteit. Nee, toe. maar nu hebben ze toch wel een auto gebouwd die voor hem goed moet zijn, maar weer misschien weer geen goede auto. Uh, ja. Wanneer rijdt de eerste Nederlander weer? Max Verstappen of uh, Nicky De Vries. Maar dan moeten we nog een jaartje of vijf wachten. Oké, okay. Ronald van Dam. Ik weet nu alles van Formule 1. Nou ja, alles. Uh, hartelijk dank. En wij zijn terug naar het NOS Shoa van 9 uur.